Van 1 uur. Dit is Martijn Erhuis met het NOS-journaal. De variant van de vogelgriep die gisteren is geconstateerd bij een pluimveebedrijf in het Utrechtse Hekendorp is ook gevaarlijk voor mensen. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom een landelijk vervoersverbod ingesteld voor gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikstrooisel van pluimveebedrijven. Het verbod werd vanochtend afgekondigd en geldt maximaal 72 uur. Er ook een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere gevogelten in heel Nederland. Vanwege het hoge besmettingsgevaar geldt er een bezoekersregeling voor alle pluimveebedrijven. En de maatregelen gelden ook voor hobbydierenhouders. In heel Nederland is een jachtverbod ingesteld voor alle dieren. Bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam is gedemonstreerd tegen Zwarte Piet, net als gisteren bij de landelijke intocht in Gouda gebeurde op het Beursplein, de aangewezen plekken om te demonstreren. Portreus verliep rustig, wel stond de ME paraat. Er zijn in Amsterdam geen extra veiligheidsmaatregelen genomen... na de ongeregeldheden van gisteren in Gouda. Voor het eerst zijn er in Amsterdam ook pieten te zien... met alleen roetvegen op hun gezicht. De Zwarte Pieter-discussie begon vorig jaar in Amsterdam. Nederlandse onderzoekers zijn begonnen met het bergen... van de wrakstukken van Vlucht MH17... Onder meer delen van het landingsgestel zijn afgevoerd uit het rampgebied in Oekraïne. De wrakstukken konden maandenlang niet worden weggehaald omdat het te onveilig was in het gebied en omdat het juiste materieel ontbrak. In Deventer heeft een groep feesthangers vannacht ambulancepersoneel en de politie aangevallen. De politie was uitgerukt na een melding van een ruzie op een feest. Toen er een ambulance aankwam voor iemand die gewond was geraakt gingen mensen verhaal halen. Later ook twee keer bij de politie. Ze werden met de wapenstok uiteengejaagd.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 Een avond hoeven te wachten. Maar vanmiddag al natuurlijk, hè? In de Corver Sporthal. Ook daar lekkere, lekkere muziek aanwezig uh, tijdens de activiteiten al daar. Daarover zometeen misschien nog wel het een en ander van Radio Piet, uh, Albert Jan. Ja, want uh, de Radio Piet is, is, is, is Sinterklaas vooruitgesneld en is vast op het uh, Raadhuisplein aangekomen. En uh, wellicht kijken of de burgemeester er wel is. Maar ze liggen wat achter op het schema, heb ik begrepen. Want ze zouden om kwart voor één, ja, kwart voor één al. Op het raadhuisplein zijn, maar ze zullen ongetwijfeld uh, na het volgende plaatje gearriveerd zijn. Maar daar horen we natuurlijk alles over: van uh, de radio Piet en uh, hoe het schema dan verloopt. Want om kwart over twee zou het spektakel in de korverhal al beginnen. Dus uh, ik ben erg benieuwd. Na de volgende plaat gaan we gelijk schakelen met de radio Piet over de stand van de zaken. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Hou de radio of CFM, dan hoor je het allemaal, hè? Ja. Hier is paniek in de Confetti-fabriek. Zijn doen, de tekeningen van Sinterklaas die zijn weg. En hoge hoogte, Pietuur vanaf de doel. TV Dat was de club van Sinterklaas. Ah, wel. De van Sinterklaas. Sinterklaas, Sinterklaas. Ja, we hebben weer verbinding hè, met de Radio Piets. De Radio -Piet. Hallo, Hallo. Oh, mijn Daar is hij weer, daar is hij weer. Spannend. Hoe staat het ervoor, Radio Piet? Nou, Sinterklaas staat momenteel op het balkon. Oeh, en wat ik net al zei op het Badhuisplein: Hoofdpiet kon ik nergens vinden. Die komt net achter op de auto van de reddingsbrigade in de boot aan. Met het boek van Sinterklaas. Och, och, och, och, och. Wat een spanning, hè? Ja, en uh, Hoofdpiet is nu even aan het praten, ook tegen de kinderen. Oh, en uh, staat meneer Oliebol er ook? Is die er ook? Meneer Oliebol. Ja, meneer Oliebol staat er ook weer. Oh, gezellig. Ik zal even ernaartoe lopen. Oh. Ja, ja ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, meneer Oliebol. met die Oliebol gaat. <laughs> ja. Ik zal er even naartoe lopen. Kijken of hij een woordje kan spreken met uh, Radio Piet. Nou, nee, hij is niet zo spraakzaam, hoor. Hij is heel verlegen, hoor, die Oliebollenman. Hij is heel verlegen. Ja, hij is heel verlegen. Maar, maar, maar zeg maar dat ik gevraagd heb of hij even wat wil zeggen tegen de kinderen. Oké. Okay. Dag, meneer de Dag, meneer de Oliebollenman. Hoe is het met u? u? Hoe is het nu met u? Oh goed hoor. Ja, ik zie dat u lekker aan het bakken bent. Zeg je? Ik zie dat u lekker aan het bakken bent. Ja, een beetje... Ja. Warme hè? Ja, heerlijk. Sinterklaasballen? Sinterklaasballen? Wat hoor ik nou? Ja? Ja, verse Sinterklaasballen. Jongen, De ballen jonger. van Sinterklaas. Jongen, jongen. Het alle kanten op natuurlijk, hè? Maar goed, eh, eh, ja, okay. alle kanten op tegenwoordig. Eh, eh, hebben we wel de, de, de goede burgemeester dan? Is dat, is dat wel goed gegaan? Ja, ik heb net heel even kort met de burgemeester gesproken. En uh, de burgemeester maakte zich al zorgen. Want oh. hij had gisteren meegekregen ook vanuit Gouda. Omdat er heel veel ruzie is geweest. Ah, dat vonden wij als Pieter ook niet echt leuk. Nee. Maar goed, het is, het is op het raadhuisplein, bij ons is het één groot feest toch? Ja, het is één groot feest. De Pieter bent stond net lekker te spelen en al die kinderen en ouders stonden lekker mee te zingen. Oh. Zingen en springen en ze deden van alles. Goed, maar, maar de, de, de hoofdpiet en het boek, die staan nu ook bij Sinterklaas? Ja, die staan nu ook bij oh, Sinterklaas. Gelukkig, gelukkig. Dan is dat plaatje ook weer compleet, hè? Wat moet, ja, gelukkig wel moet je, hoor. Wat moet Sinterklaas zonder hoofdpiet en zonder boek, hè? Ja, Sinterklaas zonder boek is geen Sinterklaas, hè? Nee, nee, nee. En, uh, en, en vorige keer was hij ook de meiter, of zo, die hoge hoed van, dat is meiter, hè? Die was hij ook zoek vorig jaar. Maar nou was het boek en de hoofdpiet. Maar goed, alles is weer goed gekomen, dus. Oh, ja. En we gaan er straks in de Corvo Sport al een heel mooi feest van maken. Met alle leuke, allerlei spelletjes. Zoals daklopen, uh, estafette parcours Pakjes inpakken. Dus Mutsen je... maken. Radio Piet, Jij bent natuurlijk ook ja. van, de, van de muziek. Is er nog een beetje muziek daar ook in de Corvo? Ja, er is ook muziek. En van heel veel Silver in de Klaas muziek. Hé, hey, gezellig. Dus gewoon een uh, discotje vanmiddag. Ja, we gaan er gewoon een gezellige feest van maken. En een beetje disco. Nou, uh, uh, uh, wanneer moet jij naar de sporthal, uh, Radio Piet? Ik ga straks gezellig met Sinterklaas mee uh, naar de Corver Sporthal. Maar we gaan eerst nog even met z'n allen eventjes wat eten. Omdat wij Sinterklaas al sinds gisteravond niet meer gezien hebben. Oh ja, tuurlijk. Ja, moet ook gebeuren. Dus we gaan even gezellig met Sinterklaas wat eten. Oké, okay, maar... En dan gaan we naar de Portal. Maar, maar heb je dan, dan heb je de zender niet meer bij je, hè? Um, dan kunnen we hier ik niet meer... heb hem wel bij me. Maar we kunnen je niet meer bellen, hè? Uh, we kunnen altijd nog kijken of het kan... Nou, zullen we dan, dan afspreken... Of zitten jullie dan niet meer in de uitzending? Nou, wij zitten tot twee uur in de uitzending. Zullen we, zullen we het... Uh, uh, we, pro we proberen het gewoon nog even om tien over half twee. En als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, lukt het niet. Oké, okay, is helemaal goed. Spreken we dat af, Radio Piet? Radio Piet, nog even één vraagje. Van, uh, er zijn waarschijnlijk wel heel veel mensen daar op het Raadhuisplein, hè? Ja, er staan er wel heel veel. Heel veel kinderen en ouders. En heel veel kinderen, ouders, opa's, oma's. En uh, opa Piet, heb je die nog gezien? Nee, ik heb opa Piet nou, niet meer gezien. Die zou toch maar nou wel eens een keer zijn. Ik zie Spanje. Kluspiet, zie ik wel. Oh, Kluspiet wel, Kluspiet wel. Oh, die wel. Ja, kluspiet is, een, is er wel weer gezellig Dat bij. is een kleine dikketje. hè? Ja, hij is wel wat afgevallen en wat gegroeid, hoor. Oké, okay, oké. Okay. Want nou. hij is wel heel groot geworden nu. Goed. Hey, oh. we, we, gaan om, we gaan na het weerbericht uh, om uh, half twee... gaan we je om tien over half twee nog even weer bellen. Ja, is helemaal goed. Hokido, als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, lukt het niet. Oké. Okay. En, en de groeten, Sinterklaas. Zal ik doen. Hokido. Dag Radio Piet. Doei, ah, tot s'nachts. Sinterklaas dit. Zie, ginds komt de stoomboot. En straks mogen jullie allemaal meedoen. Met zwaaien. Brengt ons in Nicolaas, ik zie hem al staan. Dat was de hit van de testpiet en wat ik zeggen wil... wat ik zeggen wil, het is tijd voor het Sinterklaasjournaal. Jazeker, en dan gaan we eens even terug naar afgelopen dinsdag... want uh, toen begon het officiële Sinterklaasjournaal. En de vooraf al veel besproken eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal... werd afgelopen dinsdag ruim 900.000 keer bekeken. En waarom waren alle ogen deze week gericht op het inmiddels traditionele Sinterklaasjournaal? Het belangrijkste is dat je door de schoorsteen kunt. De kleur van de Piet is dan maar een bijzaak, aldus opa Piet. In de eerste aflevering waren afgelopen dinsdag gewoon zwarte pieten te zien. Presentatrice Duwertje Blok refereerde aan de actuele discussie over zwarte piet... waarin zowel voor- als tegenstanders aan het woord kwamen. De allerbelangrijkste vraag van de hele wereld is... komen de pieten ook mee? vroeg Duwertje Blok, de goedheiligman. man. Sommige mensen vinden namelijk Piet een beetje ouderwets... Sinterklaas antwoordde dat alle pieten er zullen zijn dit jaar. Het wordt weer ouderwets gezellig in Nederland. Dat is al honderden jaren zo en dat zal nog jaren zo blijven, aldus de Sint. En de tegenstanders van aanpassingen aan de traditionele zwarte... of donkerbruine huidskleur van Piet vierden natuurlijk de overwinning. Want van alle kleuren waren ze vertegenwoordigd. Dat hebben we gisteren allemaal gezien in Gouda. Er verschenen witte pieten, groene pieten, witte pieten en van alles. En ja, na... de Piet, hè? De clown Piet niet vergeten en de discopiet niet vergeten. En nadat uh, een witte leerling Piet door de schoorsteen ging... zaten er wat roetvegen op zijn gezicht en vroeg hij... Ben ik al helemaal zwart? Daarop antwoordde opa Piet... Nee, maar het belangrijkste is, is dat jij door de schoorsteen kunt. De kleur van de piet is dan maar bijzaak. Zo, dat was opa Piet. Zo, en dat was het Sinterklaasjournaal. Zometeen om half twee het Sinterklaasweerbericht. Ik ben heel erg benieuwd hè, voor de komende dagen... Kasteel is het altijd heel druk Maar in die chaos heeft zijn een geluk Ik zorg ervoor Dat hij niet wordt gestoord. Als iemand iets fout doet Zeg ik hoe het hoort Voor alles is een regel Dat maakt het leven fijn Hoe het hoort staat in de pietenetiketten Weet een pietenregels niet Dan kost het mij geen centje bij. Ze vriendelijk voor hem Uiteen te zetten Daar moet je je aan houden, regels en regels, daar moet je op vertrouwen. Want zonder regels doet ieder zijn ding, dan wordt het een chaos, van daar laat ik zien. Regels en regels, daar moet je je aan houden. Regels en regels, daar moet je op vertrouwen. Is het niet helder en compleet genoeg? aan de slag voor de zit, dan leert hij de regels voordat hij begint en om die te leren is dit wat hij doet hij luistert naar profpiet die zegt hoe het moet voor alles is een regel dat maakt het leven fijn hoe het hoort staat in de weten ik kent Weet weten piet de regels niet dan kost het mij geen centje bijen ze vriendelijk voor hem uit te zetten Regels doet ieder zijn ding, dan wordt het een chaos van waar dat in Regels en regels, daar moet je je aan houden. Regels en regels, daar moet je op vertrouwen kissen. Kom regel 4, niet te hard strooien om de kindertjes geen pijn te doen Regel 40, altijd oordopjes bij je steken voor als muziekpiet plotseling gaat zingen Maar regel 1, de belangrijkste, altijd lief zijn voor de kindertjes Als ze niet aan de maken Regels en regels, daar moet je je aan houden Regels en regels, daar moet je aan vertrouwen want zonder regels doet ieder zijn ding. Dan wordt het een chaos, vandaar dat ik in. Regels zijn regels, daar moet je je rouwen. Regels zijn regels, daar moet je op vertrouwen. Is het niet helder, en komt er gedoe. Dan voegt deze Regel 399, ja, ja, ja, ja, alle wortels Proc, nou die in de schoenen we gevonden wel. worden, Proc, moeten worden afgegeven aan de stalpiet, want dankjewel, die prof. geeft ze aan en oorlog. niemand Zo meteen, uh, ja, om uh, zo'n rond tien, over half 2, gaan we weer uh, schakelen naar de radio, Piet. Heel benieuwd waar die dan is, maar eerst onder meer het weerbericht. Via de weerbericht. En niet zomaar een weerbericht, nee, uiteraard het Sinterklaas weerbericht, Albertjan. Ja, want de komende dagen moet hij natuurlijk wel over de daken kunnen, hè? Maar dat uh, vertellen we allemaal, dat vertelt ons de weerpiet tijdens dit weerpraatje. Heeft, uh, vandaag heeft Sinterklaas te maken met een nieuwe depressie, genaamd Americo. En zij zorgt voor een bewolkte en regenachtige zondag. De zon krijgt Sinterklaas niet te zien en bij vrijwel geen wind loopt de temperatuur op naar maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt en regenachtig. De zuidenwind neemt toe naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Dus moeten de zwarte pieten warme kleding aantrekken als ze over de daken gaan. Morgen blijft het overal in de regio droog. en zijn er perioden met zon. De wind waait overwegend matig uit het zuidoosten... en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Dus prima pietendak weer. Dinsdag blijft het ook droog... met naast wolkenvelden ook geregeld de zon. De wind waait uit het oosten en is meestmatig van kracht... en de temperatuur wordt niet hoger dan 9 graden. Woensdag en donderdag zijn ook droge dagen... met naast wolken ook af en toe wat zon. De wind waait uit het zuidoosten en is meestmatig van kracht... En de temperatuur stijgt beide dagen naar een graad of 9. Al dus de weerpiet. Ja, nou poeh. Poeh, nou zo redelijk weer. Het is niet, het is, het is niet geweldig, maar het, weer, het waait in ieder geval niet hard. Als het maar niet heel koud is, hè? Nou, dat he, is ook heel belangrijk. Een graadje of 19. Ja, nou huh? 19. Ja. 9, A10. Oh, oké. Okay. <laughs> lekker. Okay. Ja, nee. Net zoals we in Spanje zitten. Nee, het moet wel warme kleren aan doen s nachts. Nou, wil je het Sinterklaas weerbericht nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op de website van Lex van Hoorn, onze eigen weerman. Hè? Die zit nu in de, in de winterreces. Maar zijn weerbericht gaat gewoon door op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. En straks weer meer Radiopiets bij CFM. Maar eerst meer Sinterklaas muziek. Sinterklaas komt wel heel streng, heen die plaatje. Hoe nee. je dat? Ja, maar de, de, de, de, de. Ja, nou, oké, okay, maar goed. Op, ja. Het is een en al feest, hè, hier. Ja, zo is het. Maar goed, af en toe moest Sinterklaas ook een beetje streng zijn... voor al die pieten, om al die pieten ook in de, in, in, in de hand te houden. En, uh, nou ja, straks barst het feest natuurlijk los in de Korverhal. Maar waar je ook naartoe kan... is natuurlijk naar het Sinterklaashuis op het Gasthuisplein. De oude studio van CFM. Juist, want ja. die, die is gisteren door Zwarte Piet geopend... En tijdens de Sinterklaasperiode worden allemaal leuke dingen... voor de kinderen van Zandvoort georganiseerd. Onder andere gaat de Sinterkinderen die het wat minder hebben... gratis uitnodigen om het huis te bezoeken. Het hoofddoel van de organisatie, van de Sinterklaasorganisatie... Om is om iets leuks te bieden voor deze kinderen. Zo heeft de speelgoedvijver het Sinterklaashuis cadeaus beschikbaar gesteld. Maar daarnaast worden ook diverse activiteiten georganiseerd... voor alle kinderen van Zandvoort... Het volledige programma kunnen de kinderen nalezen op www.sinterklaashuis-zandvoort.nl. Ik zal het even herhalen. Ja, ik hoorde het niet. www.sinterklaashuis-zandvoort.nl. www.sinterklaashuis-zandvoort.nl. Nee, huis. Huis. Huis. Niet Sinterklaas alleen. Nee, heb jij weer gelijk. Ja, nou, samen komen we willen Ja toch, ja, ja toch. Dus nog één keer www.sinterklaashuis-zandvoort.nl Daar staan alle activiteiten op van het Sinterklaashuis. En zometeen gaan we weer contact opnemen met de Radio Radiopiet. Na dit plaatje Radio -Piet, dan komen we weer bij jou hoor. Hier is de Danspiet. en heerlijk avondje is gekomen. Ja, Spannend. Ja. Gaat dat lukken, hè, de verbinding? Dat Gaat is dat vraag lukken? Ja, We waren er al bang voor, hè? Ja. Want uh, het is natuurlijk heel erg druk nu, hè? Zo tussen het, gas, uh, het Raadhuisplein en, en, en, en de Korverhal. Radio Piet heeft het enorm druk natuurlijk ja, ja, op dit moment. Ja. Zullen we het proberen? We gaan het eens even proberen of we contact kunnen krijgen met Radio Piet. Radio Piet, ben je daar? Hallo, Rob ja, en Ja, het lukt. Contact. Hoe is het, Radio Piet. Hoe is het daar in, ja, waar het ben je? He het gaat heel goed. Ja, wij staan, momenteel staan wij bij de Oude Halt, staan we weer op de trailer Zijn we aan het inladen om zo richting de Corvus Sporthal te gaan. Zo, er moeten veel spulletjes mee zeker, of niet? Ja, er moeten heel veel spulletjes mee. Zoals? Zo uh, ik sta hier, ja. Uh, met de pieten moeten natuurlijk mee, uh, er moeten wat pakjes allemaal, mee. Allemaal, allemaal mee, allemaal mee. Op naar de sporthal. Niemand mag naar... achterblijven. Oh, oh, oh. Ja, Ik hoor hier al van de Piet naast me dat niemand achter mag blijven. Dus we moeten allemaal weer geteld worden en... Uh... En neem jij nou wel pepernoten mee naar de Corverhal? Je mag ook meegaan. Nou, ik krijg hier net ook de vraag van, zou het paard ook meegaan? Ja. Maar zou het paard meegaan, Piet? Ik denk niet dat het, uh, dat het past, hè. Daar is toch geen plek voor nog? Ja, we kunnen altijd kijken, Piet. Maar, wie weet? Wie weet, Piet? Nou, dat wordt dan een grote verrassing, hè? Zo, dat zou wel mooi zijn, hoor. Dat zou wel mooi zijn. Yo. Ja, en we zijn natuurlijk nog uh, lekker aan het zingen op... De, op, uh, op... Ja, laat me even goed horen, radio piet. Laat me even goed horen. We willen ze nog veel harder horen op de radio. Veel harder, veel harder. uit de studio aan de tolweg. Geweldig. Wat... Wow, Pieter, wat zijn jullie goed, zijn allemaal... goed, zeg. Wat zijn jullie goed. Hallo. Ja, ja. Daar hebben we natuurlijk heel lang op geoefend. Ja, maar de stemming zit er goed in, horen we dus. Ja, de stemming zit er zeker goed in bij de Pieter. Kan je en nog ook even... helemaal bij Sinterklaas, natuurlijk. Kun je nog even vertellen wat voor activiteiten er allemaal in de Corverhal te doen zijn? Nou, de activiteiten die er straks voornamelijk allemaal te doen zijn in de Korverhal... Corvishpo... Sporthal zijn voornamelijk daklopen, pepernotenrace, ja. een stormbaan. Oeh, pakje stapelen? Pakjes pakje stapelen. Mminken. Raginetjes minken. Oh, kindertjes minken. Sjoelen. Sjoelen. Sjoelen, Zou ook gaan voetballen? Nee. Niet? Nee, nee. We gaan niet voetballen. U, met pepernoten voetballen gaat niet zo makkelijk, Piet. Kun je niet zo goed voetballen, Piet? Nee. Oké. Okay. Uh, uh, uh, Heet dan wat een luie pieten daar. Of zijn is school opgepakt of Even... Oh. Oh, dat gaat lekker weer zo. Even radio Piet. Piet, ben je opgepakt! Ben je gearresteerd, Piet! Ja, nee, Piet, gearresteer. oeh, wat een spanning. Yes. Uh. Uh, uh, even radio Piet. Radio Piet. Uh, ja. uh, begint het wel om kwart over twee? Want jullie, uh, het schema liepen jullie wat achter, maar uh, gaat het wel om kwart over twee beginnen? Daar gaan we wel vanuit dat het om kwart over twee gaat beginnen. Oké, okay. yes. nou, dan zou ik zeggen, uh, Piet, Radio Piet, hartelijk bedankt dat je, dat je voor CFM wat tijd hebt vrijgemaakt. En ik zou zeggen, veel plezier... Ja, graag gedaan. En, en, en veel plezier in de vooral dan maar, hè? Ja, zal ik doen. Okido. Dag. Oké. Okay. Tot volgend doei jaar. Doei. Dag, Radio Radio Piets, Bedankt, hè. Doei, doei. Doei. doei. doei. doei. doei. doei. doei. doei. Dat is Radio Piet. Ja, we gaan naar een uh, Sinterklaas voor onze luisteren. Ja, die kan het maar niet ontbreken. Hij blijft leuk. Ik heb van die hele Sinterklaas heb ik nooit wat gehad ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind een nare man, dat mag je rustig weten. Die Helen Snyklaas, dus daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Mrs. Schimmel. Ja, ik hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen in hekel, maar ik kan die man niet uitstaan.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 Weet je dat niet meer? Zijn knecht staat... Ja, idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij het dakster lachen? Een draaistelletje hoor. Dom koppel. Ja, dom koppel vind ik het.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 Kom met Spanje zijn die gek. Yeah. Met mijn spreien kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dat zag ik meteen. Had een meid erop en een stuk of acht neuten.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 Ik vond het een dom spel. Er was een stok bij me met een touw eraan en een magneet. Kun je het herinneren? Dan zat je de hele dag in die bak te klooien. Zo, dit is een gouden oude zeg. Ja. Toon Hermans en Sint-Niklaas uit 1974. Ik, het, ja, ja. Ik, ik heb ook nog zo'n aquarium gehad. Ja, ja, ik zag je ook helemaal glunderen. Feest der herkenning, hè Albertje? Feest der herkenning, ja. We zijn er nog zeven minuten in deze speciale Sint-Niklaas-uitzending... Daar is hij dan, hè? Uit de conferentie Wij wensen alle kinderen heel veel plezier zo dadelijk in de Korver sporthal. Heel veel activiteiten daar, dus ga daar zeker even een kijk nemen. Als je in ieder geval een kaart hebt hè, want dat is wel verplicht om daar binnen te komen. En kan je niet sorry hoor. Zet de muziek even wat zachter. Wat is er gebeurd? Horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Ho, oh, wie klopt daar kinderen? Ho, oh, wie klopt daar kinderen? Ho, oh, wie klopt daar zachtjes tegen dus het Het is een vreemdeling zeker, die vervaald is zeker. Zal eens even dagen naar zijn naam. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan tachtig jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u een kabouterplot? Ik zeg het niet, ik moet het eerst zeker weten. Ik moet de hele mooge gegeven doen over. Hé, horen jullie dat? Dat wordt geklopt. Hoe wie klopt daar, kinderen, Hoe wie klopt daar, kinderen, Hoe wie klopt daar, zachtjes tegen het raam. Het is een vreemd zeker, die vervaalt is zeker, zal eens zeven vragen naar zijn naam. U bent dus een man. Ja. Komt u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou, nou, dan ben ik eruit. Dan ben ik het of Dan is mijn broer. Hallo, mag ik het zo zeggen? Nou, mensen, we zijn met mijn beden. Ik weet het nu. Moet ik het toch kunnen zeggen? Nou, ik... Feestjes zo naar het eind van dit programma. Speciale Sinterklaas uitzending bij CFM. Joor, Jochem van Gelder. Dat zit er alweer op, allemaal ja. ja. En we worden natuurlijk regelmatig de Radio Piet. Maar gelukkig bedoel, ondanks het feit dat er een heleboel dingen gebeurd zijn, de hoofdpiet lagstand nog op het water met het boek. En gelukkig de goede Sinterklaas. En de oliebollenman met de Sinterklaasballen. Dus nee, uiteindelijk is alles weer goed gekomen. Maar daar ben ik wel blij om eigenlijk. Dankjewel, Radio Piet, trouwens, voor je bijdrage. En ook nee. de fotograaf Piet, Thomas. En de fotograaf Piet. Hartelijk dank daarvoor. En uh, ja, poeh, wat een spanning allemaal. En ja. vanmiddag nog een groot feest in de vooral hè? Vanaf kwart over twee, hè? Kwart over twee, groot feest. Niet vertraagd. Niet vertraagd, gaat gewoon en, door. Om heel Kwart begoed. over twee. Nou heel veel te doen. We hoorden het al hè? van een paar pieten onder meer sjoelen en zo. Oh, oh. En misschien pakjes, gaan ze pakjes stapelen. O, gaan ze nog een voetbal ook daar? Ja, ja, en, je en weet en het Amerika uit. gaat misschien mee, maar is ja, nog niet helemaal zeker. Sjoelen gaan ze ook doen, Tjonge, jonge. En dat duurt tot half vijf. Tot half vijf. Een hele middag feest, Sinterklaasfeest in de Korver Sporthal. Kan je daar nou niet heen? Geen niet getreurd. Het Sinterklaashuis op het Gasthuisplein. Dus, is dat ook nog? Zo is het. Nou, normaal gesproken, Zandvoort op zondag na twee uur. Maar Andor, ja. van harte beterschap, onze collega is ziek. Oh. Als je nou luistert, beterschap Andor. Maar ik hoop wel dat hij zijn heeft ingeleverd bij Sinterklaas. Jawel, het zal toch wel. staat, staat al wel in het grote boek. zijn schoen gezet. Schoenmaat 50 ongeveer, denk ik. Oh. <laughs> nee, toch Andor? Nee. Goed, Andor, van harte beterschap. Ja. En wij gaan naar de al hè? Zo is het. Daarom wij gaan We gaan even, even gedag zeggen tegen Radio Piets. Ja. Je heeft ons nog niet gezien natuurlijk. Het is dus wel leuk nee. om even contact te maken gaan met we, hem. Ja, gaan we even naar, naar Radio Pieter. Dus op naar de Corfer Sporthal. En zo dadelijk drie uur lang non-stop muziek in Sanford op zondag. Bedankt voor het luisteren. Dag. doei. doei.